Vijf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Tientallen gewapende mannen in militaire uniforms hebben een luchthaven in de hoofdstad Sinveropol... op het Oekraïnse Schiereiland, de Krim, ingenomen. Dat zeggen verschijnende Russische media. Getuigen hebben tegen persbureau Interfax gezegd... dat rond de vijftig mannen betrokken waren bij de actie. Ze droegen kleding met emblemen van de Russische marine... net als de mannen die gisteren gebouwen van de overheid hebben bezet. De mannen op de luchthaven hebben de Russische vlag gehezen.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 In het noordoosten van Thailand zijn 15 doden gevallen bij een busongeluk. Meer dan 30 mensen raakten gewond. In de bus zaten schoolkinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar en hun leraren. Ze waren op schoolreis. De chauffeur raakte bij een afdaling de macht over het stuur kwijt en botste tegen een vrachtauto. De Amerikaanse beursgraadmeter Standard Poor's 500 is op een recordhoogte gesloten. De index noteerde bij het sluiten van de beurs. Ruim 18, 4, 1854 punten, een winst van een half procent. Het vorige record is van 15 januari. De andere grote Amerikaanse indexen, Dow Jones en Nasdaq... staan beide onder hun eigen record. Het weer nagenoeg droog. De temperatuur zakt tot rond de 4 graden. Vandaag begint droog met wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking en de kans op regen toe. Het is overdag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Max. Met Astrid de Jong. Daar stonden ze dan, hoor, die sporters op het podium. En het volkslied werd afgespeeld. En sommige sporters konden het meezingen en anderen niet. En Ton vroeg zich toen af. Voor wie zingen we nou eigenlijk? Want als ze voor zichzelf zingen, dan hoeven ze in principe niet mee te zingen. Maar als ze voor iemand zingen, voor wie zingen ze dan? En waarom kan het niet zo voorbereid worden dat iedereen meezingt... of niemand meezingt, of dat iedereen die meezingt... ook daadwerkelijk de tekst van het volkslied kent? Dat vraagt hij zich af, Tom. Dus als je het antwoord weet, laat het even horen via 0800 1121 Of stuur een mailtje naar nachtzuster omroepmaxnl Twitteren kan ook via @nachtzuster En via omroepmax.nl slash nachtzuster kun je ook mee chatten tijdens dit programma. Gewoon even de chat aanklikken. En facebook.com slash nachtzuster, die werkt ook. En als je de boel nou even liked... dan uh, schijnt dat allemaal heel erg uh, goed te zijn, vooral voor mij. Ja, ik weet ook niet waarom. 1121 als je weet of het waar is... dat de Sovjet-Unie 66 jaar en 6 maanden heeft bestaan... dat wil andere ton graag weten. Hans vraagt zich af... Of, of als bij een trajectcontrole op de matrixborden staat dat je 80 mag... of er dan ook geflitst wordt als je harder gaat dan 80... Uh, andere Hans wil graag weten of uh, schrikkeldraad... iets te maken heeft met het schrikkeljaar. Herman wil weten waar het woord snert vandaan komt... als in erwtensoep. En Paula die vraagt zich af of als zij kippenvel krijgt van een muziekstuk... of dat dan ook een trucje kan zijn. Dat de componist eigenlijk heel goed wist... dat de combinatie van verschillende noten of tonen... tot een bepaalde gevoeligheid kan leiden. En zij heeft regelmatig een zweepslaggevoel in haar nek... en vraagt zich af wat dat kan zijn. Raymond die vroeg zich naar aanleiding van het nieuws over Bonnie en Clyde... ik zeg het maar even, hoewel de vergelijking natuurlijk mank gaat... Uh, af waar het woord klopjacht vandaan komt. En dan voornamelijk die klop in de klopjacht. En Sean Vermeulen had ik net aan de telefoon... en die ziet wel eens op teletext dat uh, het 20%, droog, 20 droog en 70% regen kan zijn... En dan vraagt hij zich af, wat gebeurt er dan met die overige 10 Dat klopt toch niet, als je op die manier rekent? Dat wil hij graag weten. 0800-1121. Als je iemand van een antwoord kunt voorzien. Travis is dit op Radio 1. Why does it always rain on me? het nou altijd op mij. Hè? Travis was dat op Radio 1 en 0800-1121 is het nummer dat je kunt gebruiken om een antwoord door te geven. Um, Herman? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb een antwoord op de uh, festage kans op regen. Nou, vertel. Nou, uh, uh, festage kans zeg het al dat het uh, de kans op deze is, dus niet de, de tijd van de dag dat het regent. Oh. Als het bijvoorbeeld maar één minuut per dag regent, hè, dan hebben ze wel voldaan aan de als ze zeggen van het het, het, het 80 of 90 of 100% kans op regen, dan is aan, aan die voorspelling voldaan. Alleen qua tijd is het dan nog geen 1 promille. Nee, nu klopt er helemaal geen hout meer van, Herman. Als je zegt 70%, nee, als je zegt 70 kans op regen en het regent één druppel... dan zou je kunnen zeggen, nee, dan hadden ze moeten zeggen... 100% kans op regen. Want het regent of het regent ja, maar niet. Ze weten, nee, ze weten niet of die druppel op werkelijk gaat vallen... en of die overal valt. Maar je hebt 70% kans dat die valt. Ja. En dan heb je 20% kans dat die niet valt. En dan heb je 10% kans dat die halverwege blijft steken. Dat zou wel kunnen, ja. Nee, maar, maar waar blijft die... Ja. ja, zeg maar. Nee, waar blijft die 10% dan in jouw verhaal? Nou, ze zeggen nooit... Uh, 30% kans op regen en 30% kans van, uh, dat het droog blijft. Nee, ze noemen altijd maar één waarde. En hoe je dan de rest zelf in gaat vullen... Eh, dan zou je kunnen zeggen van nou, oh, het is 70% kans op regen... maar in de winter zou je nog 10% kans op, op, op sneeuw kunnen hebben... en nog 20% kans op, op uh, droog weer ja, en in de zomer zou je dan nog 10% kans op? Ja, dus hagel, ja, ik, ik, hagel bij een onwestbuik. Hagel? Ja, bij een Ik kan daar heel veel mm -hmm, in de zomer, mm -hmm. na de hmm. Nee, En het gaat om de kansberekening. De <laughs> dus dus uh, het geeft daar niet mee aan hoeveel regen er komt, hoe lang het gaat regenen. Nee, het gaat er alleen om dat ze zeggen, wat nou, 70% kans op regen, dus dat, ja, dan kun je, kun je uh, dus, dus uh, regen verwachten, maar dus, het geeft geen enkele indicatie hoeveel of hoe lang het gaat regenen. En vooral de horeca heeft daar heel veel, uh, in de, de Amherdse buiten, heeft er heel veel last van, omdat mensen daar op hun uh, dagprogrammaatjes baseren. Ja. Ja, last van, ja, dat, maar ik zeg. Dat... denken, het is dus vandaag 70% kans op regen, dus ja, laten we maar niet gaan, want het, het, gaat, het gaat regenen, denken ze dan, maar dat is helemaal niet zo. Ja, het kan wel gaan regenen, maar het hoeft maar vijf minuten te zijn, twee minuten, of het niet onrustig te vallen. Oh, wacht je, even. Maar het kan dus zo zijn dat je 20% kans op regen hebt, maar dat die 20% kans dan behelst dat het wel de hele dag van ochtends vroeg tot avonds laat stort regent. En het kan zijn dat je 80% kans op regen hebt, maar dat die 80% dan behelst dat er twee druppeltjes vallen. Juist, want die ene bui, bij windloor, wind, ja, we dag dat er weinig wind is, kan er ergens een bui ontstaan. Die ja. kan heel lang ergens blijven hangen, terwijl 10 kilometer verderop blijft het de hele dag erop. Ja. ja, dat kan. Maar het klinkt me nog steeds wat onlogisch in de oren. Dat mag. Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Maar eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen... van als, het, als er uh, 49% kans op, uh, kans op regen is... dan gaat het waarschijnlijk niet regenen. En alles daaronder. En als het 51% kans op regen en alles daarboven... dan gaat het waarschijnlijk wel regenen. Dat zou je voor jezelf kunnen, kunnen zeggen. Alleen ik, ik zou... Maar dat uh, zegt nog niks over de hevigheid van de regenbuien. Nee, nee, nee. en ook niet over de duur. Nee. Ik, vind het, ja, ja, ik blijf het raar de, vinden. Ja, de, vooral de, de bedrijven die het moet hebben van dag te die, die zijn helemaal niet blij met die percentages. Met, die met, de, die met het weer. Ze zeggen, nou, <laughs> ja. Nou ja, maar die hebben liever dat ze zeggen, nou, het kan vandaag een half uurtje ergens regenen, bijvoorbeeld of een uur ergens pittig regenen. Daar ah. hebben ze liever als dat je zegt 70% kans op regen. Ja, ja, ja. Dus jij bedoelt, het is niet dat ze niet blij zijn met die regen... maar het is dat ze niet blij zijn met de manier waarop het voorspeld wordt. Maar uh, verwacht, verwacht. Ik moet nooit voorspellen zeggen. Ja, Ja, ja, ja. Nee, ik begrijp het. Maar ik vind het wel onduidelijk. Dus als er staat 70% kans op regen... dan zou ik als leek denken, nou, ik neem een paraplu mee... maar dan is het nog steeds zo dat er gewoon... Dat je eigenlijk wat nader onderzoek moet doen. Omdat het gewoon een heel klein, miezerig uh, motregentje in de hoek van uh, Assendelft zou kunnen zijn. Die kans is heel groot deze, Ja. deze, uh, oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel Herman. Ja, graag gedaan. En uh, ik wens je een uh, zonnige vrijdag. Ja, ik heb al iets over het fenomeen uh, uh, kippenvel. Ja. Ik weet niet of componisten daar gebruik van maken. Van bepaalde tooncombinaties of, of, of, of toonhoofdjes of dergelijke. Ik weet wel dat ik het vroeger wel kreeg van het, het krijtje op het oh, ja. schoolbord. Ja, gek is dat, hè? Want het ja, was dan... Het uh, weer met die... Ja? Nee, ik stel me nu voor ja. dat iemand met zijn nagels over het schoolbord gaat... en ik krijg gewoon kippenvel. Dat is heel raar. Want het ja, is niet het geluid, ja. maar het is... Ach, nou, ik hang gauw op. Oké, okay, succes. Dankjewel je Hoi. Ja, dag. Dag. Ja, dag. 0801121 Otto. Ja, goedenavond Goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgenavond. Ik heb een opmerking over het niet meezingen van het Volkslied. Ja. Ik heb de uitzendingen van een schaatsen van begin tot het einde gevolgd. En diverse keren aangehoord wat er bij de vereering van de winnaars gespeeld werd. En wat dus het Wilhelmus moest uh, zijn. Nou, ik heb het Wilhelmus ongeveer 80 jaar geleden... is er bij mij ingestampt op de lagere school. Maar ik kon niet ontdekken dat dat nou het Wilhelmus was... wat daar door een of ander Siberisch blaasorkest ten beste werd gegeven. <lacht> en ik zag gewoon op de gezichten van degene die op het podium stond... Ja de Nederlanders, daar kon je aflezen... dat ze eigenlijk helemaal niet begrepen wat er gespeeld werd. Dus ze wilden ze wel meezingen, maar... maar ze dachten... is het nou het Koningslied of het Wilhelmus? Het leek helemaal niet op het Wilhelmus. <laughs> en de enige vraag die er eigenlijk bij mij... nadat een keer of zes dat mislukte Wilhelmus gehoord te hebben... die er overbleef voor mij... Waarom wordt er geen actie ondernemen van Nederlandse zijde? Want dit gebeurt herhaaldelijk ook bij voetbalwedstrijden in het buitenland van het Nederlandse elftal... dat er een onherkenbaar Wilhelmus wordt gespeeld. In dit geval, bij het schaatsenrijden, zat er ook aan de melodie van het Wilhelmus geen begin en geen staart aan. En je ja. zag duidelijk de verbazing op de gezichten van de mensen... Die er, waarvan verwacht werd dat als ze daar op het podium staan... dat ze dat deuntje van het Wilhelmus mee zouden gaan zimmen. Maar die mensen, is zeer begrijpelijk dat ze dat niet konden doen. Ah, nou ja, dan zullen we ze in dit geval maar gewoon vergeven... maar bij de gemiddelde voetbalwedstrijd bakken ze er natuurlijk ook niks van. Ja. Ja. Oké, okay, nou dankjewel, Otto. En dan heb nog, ja, dan had ik nog een vraag. Ja. Wanneer houdt men bij de nieuwsberichten en de nieuwslezers nou eens op. om de term dodelijke slachtoffers ja. te gebruiken? Zij dus het weer? Misschien is dat onderwerp al eens eerder behandeld. Nou ja. Maar nu. dodelijk, daar kan je spreken als het gaat over een vergif of over een schot, of over een wapen... maar niet ja. de slachtoffers die al duidelijk, wil we hiermee zeggen, al dood zijn. Ja. Die kunnen helemaal geen dood bij iemand anders ja. veroorzaken. Ik heb het, mijn, mijn leraar geschreven pers op de School van Journalistiek, Hans Infinitie die zei, een dodelijk slachtoffer kan alleen een slachtoffer in Tsjernobyl zijn... die nog dodelijke straling uitstraalt... En dus nog het veroorzaakt dat andere mensen alsnog ook doodgaan of, of slachtoffer worden. Of, of, maar een of, of, slachtoffer, of slachtoffer is niet dodelijk. Ja, of nee, een precies. Of een gif verspreid. Maar ja, ik heb het laatst tegen iemand gezegd, tegen een collega die de uitdrukking gebruikte, en die zei: Ah, doe nou niet zo. Ah, die mensen begrijpen wat je bedoelt. Dat is het belangrijkste. Nou ja, het is misschien uh, dat men dit een, een, een, een afkorting vindt of zoiets van het begrip. Of van de, ja, we zouden ze een paar woorden meer moeten gebruiken om te vertellen wat er aan de hand was. Nee, maar wat maar het mijn... is Otto, het probleem is, maar het komt hier het gewoon heel veel, nee, nee Otto. Langs. Het komt heel vaak voor dat er iemand is overleden bij een ongeluk. En wat moet je dan zeggen? Moet je dan zeggen het dode slachtoffer? Want anders weet je niet of het slachtoffer dood was. Ja. Dat is, dat is ja. de moeilijkheid. En dan kiest men ja. voor een foutief grammaticale samenstelling... om toch duidelijk te maken wat men bedoelt. Maar de hele term dodelijk slachtoffer is uh, in principe onjuist... Gebruik van de Nederlandse taal. Ja, maar alleen jij en ik ergeren ons eraan en de rest denkt alleen maar. Oké, okay, er is iemand dood. Een ja. slachtoffer. Dat was het, was ik wilde in het midden brengen. Het staat genoteerd, ik stuur een interne memo, oké, okay? dan stuur ik hem namens jou. Fijn. Oké, okay. <laughs> dag Otto. een dag verder. Hetzelfde, dag, dag. Uh, Koen goedemorgen Astrid. Goedemorgen Koen. <laughs> ja, als ik eraan ben, dan, dan doe je altijd mijn, mijn toonklanken... Ben je dan een beetje naperig? Oh. <laughs> maar dat vind ik wel leuk. Oh, gelukkig. Ik heb een gedachte over dat Volkstiet. Ik, vind, uh, ik ben het niet eens met de vorige spreker, want ik vond de muziek. Uh, die gedraaid werd in, uh, in Rusland, vond ik prima. Met betrekking mm -hmm. tot het, uh, instrumentale. Uh, dat was prima, alleen. Ja. Uh, uh, uh, hoe kan het toch zijn dat al die sporters. die ons land vertegenwoordigen. dat die dat niet goed beheersen? Ja. Yeah. Nou, daar kunnen we alleen maar één ding van zeggen. Zowel de KNSB. als de KNVB. dat zijn koninklijke. Nederlandse sportbonden, mind Ja. Die zijn niet in staat om de landvertegenwoordigers, sportlandvertegenwoordigers, op dat moment dat ze op het schafotje staan. Mm -hmm. En het Volkslied, het Nederlands Volkslied, wordt gespeeld om die te motiveren om het eerste couplet van het Wilhelmus mee te zingen. Ik, yeah. ik, dat begrijp ik niet. Ze hebben allemaal, ze zijn beter dan welke bobo's dan ook, maar het meest belangrijke op dat ogenblik is dat vertegenwoordigers van Nederland die hebben zich ingespannen voor 100% om die gouden medaille binnen, binnen te slepen, mm. dan worden ze daarmee beloond. En ik denk dat ze de heel heel uh, gewoon ons land kunnen vertegenwoordigen... door dat volkslied mee te zingen. Dat is toch geen schande? Je staat er in Oranje, je doet alles voor Oranje. Je wordt getraind door Oranje. Je wordt ge, uh, betaald door, door, door de organisatie en de KNVB. Weet ik wat allemaal niet meer. En dan nou, kun je dat niet. Ik ja. vind het een behoorlijke tekortkoming, moet ik zeggen. Ja, maar de vraag is... wil je dan dat die, uh, dat die sportbonden alles op alles zetten... zodat ze... Uh, een, een, een derde van een seconde sneller schaatsen? Of wil je dat ze die tijd investeren in het oefenen van het volkslied? Nou, dat is nogal een wezenlijk verschil, zeg. Ja. Ik bedoel, je, kun, je kunt toch gewoon, je kunt er gewoon zeggen, er wordt van je verwacht dat op het moment dat je daar staat, dat je je gedraagt als een, een, een, een als een Nederlander die het vondlied kent. Uh, Russen en Fransen en Engelsen en, en, en, uh, en, Engelse en Amerikanen zingen het allemaal wel mee en nog met behoorlijk veel enthousiasme ook. Ja, en dan, dan is het nog in het Russisch. Nou ja, oké, okay. maar in, in Nederland, dat moet ik zeggen, de Nederlandse uh, kijkpubliek van de voetbalsport, ja. die zijn wel soms heel van na zingen die uh, het volkslied mee, nou dat, dat vind ik prima dat ze dat doen, dat is maar een fractie van, wat, hoe, hoe lang duurt dat, een paar minuten? Nee, ik ik heb ik vind het uh, ik vind het eigenlijk een tekortkoming van de van de bonden. Daar komt het om neer. Nou, ik kreeg ook, ik kreeg ook. Nou, jullie worden jullie worden getraind. Dit en dat en wij regelen van alles en dat gaat al. We hebben uh, limieten om het veilig te stellen dat er een bepaald niveau komt. Oké, okay, prima. Dat is allemaal geregeld en uh, we verwachten van jullie eigenlijk dat je het volkslied meezingt op het moment dat je op de podium. Politie... Maar wat zou jij doen? willen, Koen? Zou jij willen dat ze dan als bond zeggen van: nou, we sturen, uh, we sturen. Uh, um, um, ik, ik probeer even de naam van een gouden medaille weer. We sturen uh, de, de, de, de, uh, uh, Irene Wust. Ja. En die kent het volkslied niet. Of we sturen Koen ja, wij. en je die kent het volkslied wel. Ja. ja. Nee, nee, Dan nee, kiezen nee, we nee, toch nee, met z'n nee. allen voor iedereen. Je moet Ireen. over kant keren en je moet dat neutraal houden. Maar je ja. moet wel uh, een, een, een, een, een verzoek doen, een vriendelijk verzoek. Ja, maar misschien op, gebeurt op, dat op, wel, maar dat denken op die op sporters... Ja, maar ik moet nu even schaatsen. Of Ja, whatever. Nee, maar je slaat niet hè, op het moment dat je op het schoffeltje staat. Oh ja. Nee. nee ik kreeg ook nog een mailtje van Marjoke de Graaf. Die zegt, de vraag was niet of de sporters mee moeten of mogen zingen. Maar voor wie wordt er nou eigenlijk gezongen? Als er voor de sporters wordt gezongen, zouden ze niet mee hoeven zingen. Wij zingen ook niet, lang zal ik leven op ons verjaardag. Nee, ik, ik dan wel. Maar je wordt toegezongen. Wordt het Wilhelmus gezongen voor Vlag en Vaderland... dan kan er door de sporters meegezongen worden. Maar dan wel graag... Goed. Ja, precies. Nou, dat laatste vind ik ook. En jij vindt dat ik ik dus, het voor... jij vindt dus niet... dat er voor Vlag en Vaderland wordt gezongen... en niet voor die ja, mensen die net als een idioot hard... hebben staan schaatsen? Ja, nou hm. ja, dat, dat is de combinatie. <laughs> ja. ik, daar kun je niet onderuit. Hm. Die mensen hebben zich geweldig ingespannen. Maar eh, kijk, of ze zingen mee, of ze zingen helemaal niet mee. Maar er staan erbij, die, die openen af en toe hun mond... Ja, maar die doen gewoon hun beste terwijl ze het niet kennen. Ja, het is toch... Ja, precies. Nou, en dat en moeten dat ze dus niet doen. Een tekortkoming... okay. Dat vind ik een tekortkoming van de KNVB en van de KNVB. Ik vind dat nergens op lijken. Nou, maar ik vind dat ze, gewoon, uh. die, ze moeten zorgen dat ze, dat, ze, dat, ze, dat ze in hun sport de beste zijn... en niet dat ze achteraf een liedje mee kunnen zingen, vind ik. Nou ja, maar. Het, nou, het is de eigen het, verantwoordelijkheid van de sporters of ze dat willen, willen kunnen of niet. Ik vind niet dat de bond. Nee, da, da, nee, nee, want ze hebben, hebben ook geen, geen enkele. Ze zijn de van een land. Oké. Okay. Misschien moet de koning het regelen. Moet je even langs gaan, zeggen. zo jullie voor het koning. De... Ja, ja. Ik heb uh, nog een antwoord, ja, op, uh, op uh, Tenminste, uh, een, een klein antwoordje op klopjacht. Ja klopjacht, dat wordt, dat, dan, dan drijven ze het, het, het wild op wat in de bossen of in de weilanden zit met geluid. En dan nemen ze meestal stokken mee en dan slaan ze tegen bomen of in de struiken. Of, of, of ze, ze schreven wat of ze maken gewoon geluid met hun stem. En, uh, en uh, dat noem je dan de klopjacht. Oh ja, en dat is natuurlijk gewoon symbool geworden, want ik neem niet aan... dat ze met stokken tegen bomen aanslaan... achter dat uh, duo uh, aangegaan zijn. Achter welk duo? Ja, die twee mensen die gearresteerd zijn afgelopen week. Nee, maar dat wil dus zeggen... dat ze wel bekendmaken dat ze erachteraan zitten. Oh ja, met een hoop tamtam. -tam. En dat ze het bekendmaken in de media. Ah. Nou. Waardoor, je, waardoor je de kans ophoudt. Op, op, en dat is nu bewezen dat een, een, een vrouw die een pizzeria in, in Duitsland uh, ja. uh, heeft, die herkent ze naar aanleiding van de foto's. En ja. dat heeft ook met kloppen te maken. Dus maak het vooral bekend. Ja, dat klopt. Gaat om de bekendheid. Wij zijn hier, wij zitten ze achterna en dit zijn ze. Staat genoteerd, dankjewel. Oké, okay, dan heb ik nog één opmerking met betrekking uh, tot uh, de, de homoseksualiteit. Oh, ja. Dat dat uh, ge, uh, uh, uh, in de Bijbel verklaard zou moeten worden. Mm. Er is één meneer die heeft gezegd van ja, al die Bijbelverhalen, al die, die boeken, dat zijn afgerijden. En er is eigenlijk maar, denk ik, maar wie ben ik, uh, is er één uh, goed handvat uh, en dat zijn de tien geboden. En in de tien geboden staat uh, één gebod en uh, daar staat in... ...hebt u naaste lief als uzelf. Ja. Nou, dat, ik, ja, dat spreekt voor zich. En dat, uh, dat uh, ja, meer hoef ik eigenlijk niet te weten dan... Ik vind het uh, een mooi einde van het verhaal, Koen. Ja, bovendien, wie ben ik dat ik anderen uh, de, de... ...wet voor uh, ga schrijven. Uh, ja, precies. Maar ze moeten wel het volkslied meezingen. Ja, dat, maar dat, dat doe ik niet. Nee. Dat, dat doe ik niet, dat moet de KFB. Ja, dat de KNVB. moet de KFB. Goed, we zitten dus ja, nee. in de je Dankjewel Koen, bedankt. Doei. 0800-1121. Paula die wil graag weten of componisten het voor elkaar kunnen krijgen... om met bepaalde toonsoorten kippenveld te creëren. En um, heeft een zweepslaggevoel in haar nek. En ze vraagt zich af waar dat door veroorzaakt kan worden. Uh, Herman wil graag weten waarom we erthoeps snert noemen. Hans wil graag weten waarom we schrikkeldraad-schrikkeldraad noemen. En of uh, bij een trajectcontrole, als op de matrixborden 80 staat, terwijl je daar eigenlijk 100 mag rijden, of er dan al geflitst wordt bij 80. En Tom die vroeg zich af of het waar is dat de Sovjet-Unie 66 jaar en 6 maanden heeft bestaan. 0800-1121. Oh ja, en Shorty wilde graag weten wie eigenlijk verantwoordelijk is voor um, de indicatie van een film. Daar zijn zoontje van zes jaar ging naar de Lego Movie... en Sjoerd vond die film toch wel een beetje eng voor zijn zoontje. En ze vraagt, Hij vraagt zich af hoe dan die keuring voor zes jaar en ouder... tot stand is gekomen. 0800-1121. En dat nummer kun je ook gebruiken als je de oplossing weet... van het cryptogram. En de opgave voor vannacht luidt als volgt. Tocht is een maand. Ja, dat is een beetje lastig. Tocht is een maand. Gaat echt niemand oplossen dit. Uh, vijf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En uh, ja, het heeft iets met uh, maanden te maken. Dus tocht is een maand. 0800-1121. Gert-Jan? Ja, daar ben ik wel weer eens een keer. Hé. Hey. Uh, nog even aankloop, aanknopen bij uh, klopjacht. Ja. Er bestaat ook een uh, woord, een dienstklopper. Ja. Dat is een uh, politieagent die nogal uh, nauw, nauwgezet op de, de wetjes let. Hm. Dus daar komt dat woord ook alweer in voor. Dus, uh, maar dit nog even een aanvulling over dat, die klopjacht. <t wireless> uh, <t Exactt> uh, ik wil, waarvoor ik bel, ik wil die vraag over die bijbelse verwarring nog wat groter maken. Oh, fijn. Ja, het, het ging tot nog toe over de zonen en dochters van Adam en Eva. Maar er gaat nog een vraag aan vooraf. Uh, als je de tekst in de Bijbel mag aannemen... dan is Eva geboren uit een rib van Adam. Maar op schilderijen, met name in de late middeleeuwen... onder andere van Lucas Cranach, staat Eva uh, geschilderd met een navel. Dat, dat kan niet. Ook, dat kan niet. Dat nee, kan is, niet. Nee, maar het is wel een feit... En uh, uh, ik heb het van uh, James Joyce in uh, Ulysses. Die maakt zich daar ook heel erg vrolijk over. Dus beeldvorming en tekst, daar zit spanning tussen, zal ik maar zeggen. Ja. En, en, en dat nog even uh, los van die zonen en dochters. Want over die zonen, Kain en Abel, mm -hmm. heb ik nog een kleine aanvulling. Ze hadden zoveel gemeenschappelijk, maar toch sloegen ze elkaar de hersens in. En de cultureel antropoloog Anton Blok heeft dat, wat, dat etiket wat uitgebreid. Dat noemt hij het narcisme van het kleine verschil klinkt een beetje duur, maar het komt erop neer... hoe kleiner de verschillen, hoe groter de weerstand. En dat etiket kun je ook opplakken bij meerdere conflicten... bij families bijvoorbeeld, als het testament wordt geopend. Ze hebben zoveel gemeenschappelijk en de, de, de, de, de pleur is direct uit. En er zijn meer varianten, ook met vergelijkbare dominees... zal ik maar zeggen, die zich allemaal op verschillende teksten beroepen. Ze hebben zoveel gemeenschappelijk en toch en toch en toch... En dat zijn twee opmerkingen die ik naar aanleiding van die Bijbelse uh, verwarring... Oh, <laughs> nog even wilde... Ja, en vooral die, die navel van Eva, dat is een probleem hoor. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat je toch op een ja, gegeven moment gaat afvragen wat heeft er aan die navel gezeten. Precies, Ja, precies. ja dat is ja, dus, waar. <laughs> dat, dat wringt. Hey, dankjewel hè. Oké. Okay, Goeienacht. Dag en zo. Hoi. Hendrik. Hmm. Ik hoor een geluidje. Wie, uh, wie hoor ik op de achtergrond? Hallo. Nee, toen werd het stil. Hallo. Hallo, met wie? Ja, met Ab. Hey Ab. Hi. Hallo. Hallo. Ja, ik had een uh, antwoord over de vraag uh, over trajectcontrole. Ja, vertel. Ja, nou ja, uh, zal ik om te beginnen even uitleggen hoe de trajectcontrole in principe werkt? Uh, nou, het is eigenlijk heel simpel. Een auto die passeert een bepaald punt. Mm -hmm. Ze geven punt A. Yeah. En dan is er verderop een tweede punt, bijvoorbeeld twee kilometer verderop. Zeg een punt B. Ja. Als de auto daar komt dan wordt hij nog een keer gefotografeerd, op beide punten wordt hij even gefotografeerd ja. en dan wordt er gekeken hoe lang hij erover gedaan heeft om dat stuk af te leggen ja. en aan de hand van de afstand en de verstreken tijd kun je dus uitrekenen hoe hard of de auto gemiddeld gereden heeft. Maar de vraag is dus, als je, als je 100 mag op die weg en de matrixborden geven 80 aan. en je hebt 90 gereden, word je dan naar aanleiding van die trajectcontrole ge, gebekeurd? Oftewel bekeurd. Ja, dat Oftewel... Ja, dat is al een computer gestuurd tegenwoordig. Ja, dus dat, dat uh, kunnen ze heel simpel aanpassen. He. En uh, ja, ze hebben dus uitgerekend hoe hard of je gereden hebt. En als je inderdaad hard gereden hebt, dan krijg je dus inderdaad een print. Nou. Dan kan ik die afvinken, ben ik blij mee, dankjewel. Ja. Goeienacht. Ja, Oké, okay. dag. dag. Al. 0800-1121, als je verstand hebt van de Sovjet-Unie. Van schrikdraad, van ertensoep, kippenvel, zweepslagen. Oh, Dat is het wel zo'n beetje. Oh ja, en de filmkeuringen. Dit is Tracy Chapman op Radio 1. You get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 Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking, they died at the Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. But maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving.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 You've got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? you got to make a decision. Leave tonight or live and die this way. Fast car, Tracy Chapman. Uh, ja, dan krijg ik een mailtje van Fraukje... En uh, ze schrijft, ik maak het nog verwarrender, maar dat maakt het niet verwarrender, het maakt het juist heel duidelijk. Die schrijft namelijk, er staat bij verwachting op RTL 4 voor zaterdag regenkans in procenten 60, zon 20. Dus niet samen 100. Maar er staat niet kans op regen en kans op droog. Het is dus niet appels en peren, of niet appels en niet appels, zeg maar appels en niet appels, maar appels en peren. Je vergelijkt twee verkeerde dingen met elkaar, zegt ze. En het, voor mij wordt het nu heel duidelijk. Ik wou dat ik het voor jou ook zo kon maken. Maar zij zegt dus, de kans op regen en de kans op zon... Is, hoeft geen 100% te zijn. Want het kan bijvoorbeeld de hele dag regenen, maar ook zonnig zijn. En het kan ook de hele dag regenen en de helft van de dag zonnig zijn. Dan heb je dus... Uh, 100% kans op regen en 50% kans op zon. En het is samen 150%. Dus het hoeft helemaal niet samen 100 te zijn. En dan wordt het bij mij opeens heel duidelijk. Ik hoop bij jou inmiddels ook. Dan krijg ik ook nog een mailtje, even kijken van Wilma, die schrijft, de woordcombinatie dodelijk slachtoffer is vergelijkbaar met bijvoorbeeld luie stoel. De stoel is niet lui, een mens is lui, en toch zeggen mensen wel graag dat ze in die luie stoel zitten. Het is een stijlfiguur, maar in het geval van slachtoffers onderscheidt men onder andere lichtgewonden, zwaargewonden slachtoffers en ook dodelijke slachtoffers. En dat is op zich een gebruikelijke term. Ja, dat weet ik, wel, maar dat die gebruikelijk is. Maar ik heb op school, op de School van Journalistiek geleerd... dat het fout is. Maar ja, er zijn wel meer dingen die inmiddels in de taal... natuurlijk veranderd zijn. Goed, 0800-1121. Als, uh, als je een antwoord nog wil geven... vragen doen we niet meer, want we hebben nog maar... een kleine twintig minuten te gaan in deze uitzending. Louis? Goedendag. Uh, ik had nog wel een vraag. Oh, nou vooruit, omdat je al aan het wachten was. Ja, precies. Ja. Uh, ik heb een, uh, wat betreft uh, die twee mensen die ze opgepakt hebben. Ja. Uh, heel de week zijn ze op televisie uh, gewoon volledig met uh, ogen herkenbaar. Ja. En sinds dat ze opgepakt zijn, dan zitten er ineens uh, zwarte balkjes op de ogen. Ja. En waarom is dat? Ja, wat ik ja, ik heb heel veel weetje met balkjes kunnen doen. ja, nou ja nee, de, de, de, de, de, de, dat had met balkjes gebeurd, maar het was natuurlijk eerst in de functie van een zoektocht naar mensen die gevaarlijk waren voor andere mensen en dus zo snel mogelijk herkend moesten worden. Maar ja, de afspraak in de pers in Nederland... is nou eenmaal dat je verdachten aanduidt met uh, initialen... en dus ook niet herkenbaar in beeld brengt. En dat is wel, wel bizar inderdaad. Ze zijn opeens niet meer gezochte misdadigers... maar ze zijn nu verdachten omdat ze nog berecht moeten worden. Ja. Ja, en dan is de afspraak dat we ze met initialen aanduiden. En ik denk dat het dan bij televisie ook geldt... dat ze dan een balkje voor hun oog krijgen. Maar het is inderdaad heel dubbel, hè? Ja, dat vond ik ook. Ja, dus ja. nou, er zijn, ik heb ook wel collega's horen zeggen van... Nou ja, laten, we ze, laten we ze nu ook dan gewoon bij de volledige naam blijven noemen. Maar ja, daar zijn al helemaal afspraken over gemaakt. Ja, en, en nu is een beetje de twijfel van, uh, van wat doe je ermee. Ja, en dan kun je het zo correct mogelijk doen. En dan krijg je als gewone nieuwsgebruiker denk je van... nou, dat is ook raar. En als je dat niet wil, dan hou je je weer niet aan de afspraken. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat is ja. wel een goede vraag. Ik, ik gaf zomaar een antwoord. Ja, nou, geen probleem. Ik heb nu het antwoord. Ja, nou, sorry daarvoor. je <laughs> geeft niks. Dat gaat in principe natuurlijk. Mee. Het is maar goed dat ik verder nooit iets onthoud. Dank je wel, Louis, voor je telefoontje. Oké. Okay. Goeiedacht. Dank Doe, je wel. Doe, Julian. Hallo. Uh, ik, ik wil gaan reageren op de vraag van de uh, Sovjet-Unie over hoeveel... Uh, die heeft bestaan. Oh ja, kom maar door. Nou, ik, ik denk dat het uh, anders gewoon juist is. Dat het inderdaad dat 66 het jaar en 6 maanden is. Ja, want op uh, geschiedenis op school, ik zit nog op middelbare school, heb ik het uh, ook gehoord. En uh, ja, volgens mij klopt het gewoon inderdaad. En ga je nu al naar school dan om kwart voor zes? Nou, ik, uh, niet nu, maar uh, oh. om school is het. Bij geschiedenislessen, dat hoor ik dan. Oh ja. ja, dat is handig dat je ook iets opvangt van een geschiedenisles. <laughs> ja. Maar waar ga je nu dan naartoe, Julian? Ja, ik ga op vakantie. Echt? Ik, ik zit nu in de auto. Dus, uh, ga je carnaval vieren? Ben je verkleed als aardbei? Nee, nee, nee, nee ik ga geen carnaval vieren. Ik oh. ga op vakantie. Oh. Naar, de, naar de zon. Oh, ik wil ga... graag graag uh, reageren eigenlijk, ja, op uh, de vraag van uh, over of muzikanten inspelen op de... Op kippenvel, ja. nou, ik denk dat eigenlijk ligt aan uh, de spieren, de haarspieren. Want uh, als, want muziek heeft natuurlijk een bepaalde frequentie. En als dat, uh, als de spieren van je lichaam, als die dezelfde frequentie hebben, dan kan eigenlijk die, dat, die trilling van de muziek kan eigenlijk overslaan op het lichaam. En als die spieren, uh, ja, dus eigenlijk is het uh, afhankelijk van wie je bent, dat andere mensen dikke spieren en dunnere spieren... ...en dan hmm. is het dus ook een andere eigen een frequentie. Dus ik denk dat niet dat de muzikanten daarop kunnen inspelen. Ik denk ook niet dat ze zich uh, daar druk om maken. Nou ja, het zou wel mooi zijn als je het kunt. Want ja, er is natuurlijk een gemiddelde spierdikte. Dus als je daar dan de frequentie van je muziek op aanpast... ...dan weet je dat je in ieder geval bij een grote groep mensen kippenvel kunt veroorzaken. Dus het is wel interessant. Ja, zo interessant dus. Ja. Ja. Misschien een uh, nieuwe uh, onderwerp voor nieuw onderzoek. Ja, of misschien dat uh, nu allemaal muzikanten echt enorme hits gaan scoren omdat ze dit hebben gehoord. Ja, ja, dat, kan, ja. dat kan. Ik ja. hoor echt dat je me volledig gelooft in je stem. Waar ga je naartoe, Julian? Ik ga naar uh, Tenerife. Ach, wat heerlijk. Nou, geniet. Dank u wel, dank u wel. Fijne vakantie. Ja. De richting nog. <laughs> Door 0800 1121. Ik zoek nog de herkomst van het woord snert. Um, even kijken. Het gevoel van een zweepslag krijgen in je nek. Dat wordt ook een zweepslag genoemd, zegt Paula. Maar wat is het nou eigenlijk? Uh, Hans wil weten waarom schrikkeldraad schrikkeldraad heet. En Sjoerd wil dus weten waar, uh, wie, um, de, wie er gaat over de keuring van een film. Wie bepaalt dat uh, zesjarigen een bepaalde film mogen zien, of achtjarigen of uh, dat soort dingen. En dan is het cryptogram nog niet opgelost. Dus ik geef hem gewoon nog een keer. Um, tocht is een maand. Tocht is een maand. Vijf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Susanne. Susanne. Ja, dag. Dag. Ja, dat kan dan gebeuren, hè? Dat je dan precies dat knopje met het rode horentje erop intoetst... in plaats van het knopje zet harder of het knopje, weet ik veel. Liede. Ja, goedemorgen met Liede. Hallo, Liede. Uh, ja, ik heb in de aanvulling op dat zingen van de Wilhelmus. Ja. Het is namelijk zo, zou het niet kunnen zijn... dat die mensen zo geëmotioneerd zijn... dat ze het niet uit hun keel kunnen krijgen... Ik heb jaren en jaren in een kerkkoor gezongen, mm -hmm. o, liedjes van haven tot gehoord, maar op een gegeven ogenblik dan gebeurt er iets met je in een lied en dan krijg je zo'n dikke keel, dan kun je echt niet meer zingen. Mm -hmm. En dan bleef ik dus altijd maar even stil tot die dikke keel weer weggetrokken was, probeerde yeah. ik dus om het weer op te pakken, maar soms ging het wel en soms niet. Ja, maar, de, maar ze krijgen natuurlijk de dag daarna... Ja, ja het is natuurlijk wel wat, zo'n gouden medaille. Want je bent wel de beste van de hele wereld. Nou, zo, zo is het ook. En ik heb hier al een uur liggen luisteren naar al de verklaringen. En ik denk, ja, dit is voor mij echt wel een verklaring. Want je ziet soms, dat bewegen ze de mond. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het een geluid uitkomt. Dus ja, dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn opinie over het niet meer zingen. Ja, dan kun je ja, gewoon playbacken, toch? Ja, maar toch. Ik kon het toch niet hoor. Nee, playbacken niet? Ik kon het... Nee, nee. Oh. Nee, dan had ik gewoon zoiets. En dan, ga, dan ging ik dus gewoon, kijk, daar in mijn ogen. En dan was ik bang dat ik ging huilen. Dus dan bleek ik maar stil. En dit is natuurlijk wel een giga emotioneel moment voor zulke mensen. Ja. Ja, nee, dat dus, is absoluut waar. Ja. Dat is dus mijn, mijn verklaring ervoor. Ik weet niet of, of iemand er wat mee heeft. Maar goed, uh, ik heb mijn best gedaan om te luisteren. Ja, nee, dankjewel daarvoor. Bedankt Liede. Oké. Okay. Dag. Fijne dag nog. Hè? Dag. Hetzelfde dag. Susanne. Ja, ik wilde nog even reageren, want ik heb vannacht zoveel zien langskomen op, uh, met betrekking tot de Bijbel. Ja. En uh, daar, daar zie ik dus dingen in dus die goed zijn, maar daar zie ik ook dingen in dus die niet, zo, uh, niet goed zijn. Ja. Jezus, Jezus was de Zoon van God. Dat is iets heel belangrijks. Oh ja. En... En uh, de uh, islam heeft weer een stuk eraf genomen. Het was dus, uh, hey, uh, hoe heet het, dat heeft met uh, de twee zonen van Abraham te maken... van Hagar en dergelijke, uh, die dus de woestijn in werd gestuurd. Maar wat zo belangrijk is, en dat wil ik, wil ik zeggen, dat is eigenlijk het kruis. Het kruis, dat is het belangrijkste wat er uit, uit, uit de Bijbel is... En ik kijk dus elke morgen kijk ik dus naar Benny Hin. En Benny Hin, dat is een evangelist, dat is een Israëliër. Hij leest de Bijbel uit vloeiend Hebreeuws en oud-Arabisch. Hij legt het prachtig uit. Hij heeft nu elke dag. En dat kun je dus ook op internet vinden. En dan heeft hij dus, en hij zegt ook dat, en dat komt ook weer overheen met de, met de boodschappen van de vrouwen van alle volkeren uit Amsterdam. Hij zegt Ik vind het heel lief dat je ons een beetje bij wilt scholen over, met onze bijbelkennis. Maar het heeft echt helemaal niets meer met de vragen en de antwoorden te maken. En straks om zes uur dan wil Marcel Ooster het Radio 1 Journaal gaan presenteren. En dan moet, moet ik alle vragen beantwoord hebben. Nou, uh, je, je mag verder gaan. Ik wil nog eerst ja. zeggen dat in Amsterdam... Dus een van de boodschappen is geweest destijds van Maria zegt daar, en Maria staat voor de Heilige Geest. Ja. Ik zet een voet op Engeland. En dat is nu gaande. Omdat vanuit Engeland, uit Plymouth, daar komt dus nu zeg maar, worden er straks de opzendingen uit, uh, opgestraald. En daar gaat dus de God TV gaat de hele wereld over. En als je dus luistert naar Benny Hinn en uh, wat dat betreft. Dan kun je prachtig, en nee, hij legt er prachtig uit hoe het, hoe het ook allemaal zit. Dankjewel, Susanne. Dat wil ik eventjes zeggen. Is ja? gezegd. Dankjewel. Dag 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt blijven gebruiken als je een antwoord weet. Even kijken wat ik nu nog niet... Ach, die snert. Is er dan niemand die weet waarom we ertersoep snert noemen? Iemand moet toch een etymologisch woordenboek bij de hand hebben. 0800-1121. Uh, Hans die wilde dus weten waarom schrikkeldraad, schrikdraad schrik, schrikdraad schrik... Nou ja, waar, de, waar, die, uh, waar dat woord vandaan kwam. En Paula die heeft af en toe het gevoel van een zweepslag in de nek. En dat wordt ook zweepslag genoemd, zegt zij. En ze wil graag weten wat dat kan veroorzaken. 0800-1121. Anneke? Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, Anneke. Het schrikdraad. Ja, vertel. Uh, ik heb uh, op het plannenland gewoond, daar kom ik vandaan. En daar staat en schrikdraad. Veel, en daar was veel schrikdraad. Ja. En als, daar kom je wel achter, moet je met een natte tong... Want dat moet het toch wel niet doen. <laughs> uh, niet met een natte tong. En ook niet met andere natte. Ja. Ja, precies. We ja. aan het schrikdraad zitten, want dan schrik je. Ja, maar is dat het echt? Gewoon het schrikken? Ja. Want, want Hans die zegt terecht... Ja, wij noemen het schrikkeldraad. En dat kan natuurlijk gewoon een vervoeging van schrikdraad zijn. Maar... Ja, ja klopt. Nee, ik denk dat het gewoon... Een en, en lekker uitspreekschrikkel schrikkel. Ja, precies. Een schrikdraad. Ja. En heb je ooit. Um, ben je ooit geschrokken? Ja, maar ik zat altijd op het land. <laughs> op een gegeven moment schrik je niet nee, meer van het, het, het schrikkeldraad. Dus het is echt. Uh... Nee, ik schrik er niet <laughs> Ja, het is een beetje on, niet nee, indrukwekkend draad. Ja, inderdaad. Ja. Nou, Ja. De... Dus, dus, uh, ja. Het, is, het is schrikken als je best bij. De, je krijgt een keer de stroomstootjes. Ja, toch, hè? Ja. Ja. Ik, en een accu die kun, je, kun je wel uitschakelen, maar daar wordt de boer niet vrolijk van. Nee, dat, uh, dan, dan heeft hij voor niks uh, voor een bepaald bedrag uh, schrik eruit aangelegd. Ja, daar zit wat in. Ja, ja, dan, moet je, ja ik weet niet, dan moet je misschien wel iets met die accu doen of een nieuwe accu kopen. Dat weet ik niet hoe dat zit. Oh, ook nog eens een keer. Ja, ja dat moet ik niet zeggen, want anders krijg je weer een nieuw probleem. Nee, dat is niet de bedoeling. Problemen hebben we liever niet. Dankjewel, hè. Dan ga ik hem. wel trusten. Wel hoi. hoi. 0800-1121. Als je weet waarom snert wordt genoemd. Uh, Frans. Ja, ik kom dan met Frans. Ik belde voor de cryptogram. Oh, dat is mooi, Frans. Want de opgave van ja. vannacht is Tocht is een maand. En uh, nou. met vijf letters zou je uit kunnen komen bij: uh, Maart. Hè? Maart. Vertel. Nou, uh, toch, dat is uh, maar, maar dus is toch in de, de tenen nog achter. Toch. Tch, nou, het, een, ik, vind, ik had niet verwacht, Frans, dat iemand het zou ontdekken. Nee? Nee, ik vond hem nogal ingewikkeld, maar ik vond hem zo mooi. Dus hij is wel goed. Hij is wel goed, inderdaad. Het is tenslotte bijna maart, nog één nachtje slapen. Ja. Als je tenminste nu ja. niet naar bed gaat. Uh, nee, ik blijf uh, donderdag altijd op. Ik sla gewoon één nacht over in de week. <laughs> Hartstikke goed. Nou, dan is het bijna maart en dan krijg je in maart een cadeautje toegestuurd... omdat je het goede antwoord maart hebt gegeven. Hartstikke leuk. Dank je wel, Frans. Oké. Goeiedag nog. Doe Fijne vrijdag. 0800 1121. Dat is het nummer wat nog, nou, nog twee minuten lang gebeld kan worden. Maar ik heb hier nog een berichtje van mijn favoriete bakker, Bakker Johan. En die heeft. In de bakkerij inmiddels zijn etymologisch woordenboek neergezet. Omdat het vaker voorkomt dat ik roep dat ik het etymologisch woordenboek nodig heb. Hij zegt: Snert, oftewel ertersoep, dus. Komt waarschijnlijk van het Oost-Friese sneert. Verder is het onbekend. En in van Dalen staat het dat het misschien wel afgeleid is van snars. Ja, dan weten we nog niks. Want wat is sniert en wat is snars? Maar goed, het kan, kunnen natuurlijk ook uh, bijnamen zijn voor de verschillende gerechten. Dan kreeg ik ook nog een mailtje van Benjamin. Die zegt: Ik heb een kleine aanvulling als het uh, over de matrixborden gaat. Waar 80 op staat. Want uh, het, de maximumsnelheid is dan, ongeacht wat er op de verkeersborden langs de weg staat, uh, 80 en niet wat ik steeds zeg, uh, eigenlijk 100. Want. 80 is 80 als dat op de matrixborden staat aangegeven. En dan kreeg ik ook nog een mailtje van, uh, even kijken, Niels. En Niels die zegt, meestal gaat het over een langere afstand dan over het gedeelte van de weg waar je 80 mag rijden. En dan trekt vaak het gemiddelde het allemaal wel weer bij en valt het wel mee met de bekeuringen. Nou, dat zijn de mailtjes die ik uh, nog binnenkrijg. Mevrouw burgemeester, goedemorgen. Ja, goede... goeiemorgen. U heeft uw radio ja, nog aanstaan. De is dat ja. de bedoeling? Nou, nee, maar u heeft de radio aanstaan. Dus we zitten in een soort uh, echo alsof we in de kerk oh. zitten. Ik zet hem uit. Oh. Is het nu goed? Ja, volgens mij is het nu goed. Ja. Uh, nou, in uw programma zei meneer dat toen Jezus geboren was... dat er nog geen Bijbel was. En dat is natuurlijk puur onzin, want Jezus was Joods. En die werd opgevoed met wat wij nu het Oude Testament noemden, ja. noemen. En uh, heeft daar ook veel kritiek op uh, geleverd. Want hij heeft vaak gezegd, vroeger is dit en dat gezegd, maar ik zeg u zo en zo. En dat is me toch wel erg opgevallen als een groot mankement aan de ontwikkeling van de meneer die dat zei. Oh ja, en van mij hè, natuurlijk. Ja, ben je ja. het wel mee eens? Ja hoor, maar u mag, me gerust, wat, u mag me gerust wat bijleren hoor. Ik hoorde oh. het wel, ja. Oh. Nee, het is goed dat u het even zegt. Dank u wel daarvoor. Goed hoor. Een fijne vrijdag fijne. nog. Dank je wel. U dag. ook bedankt, dag. Ja, dag. we waren er inmiddels uit hè. Ja, een hoop bijbelkennis opgedaan vannacht. Iedereen hartelijk dank voor het bellen. Mocht je nou nog rondlopen met een vraag... mail dan even naar nachtzuster Want wie weet ben je dan volgende week aan de beurt... in de nieuwe aflevering van Nachtzuster in maart. Tot volgende week. Dag!